Ik heb jaren voor een baas geschouwd, ik werkte voor die man een vingers krom. Van morgens vroeg tot s avonds laat, hield die man mij aan de praat, maar ik werkte nu buiten de belasting om.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 zij had namelijk geen geld, en daarom had ze mij besteld. Ze dacht, die Beun die doet dat wel voor niets. In Artura werd ik betaald, nadat ik in huis was gehaald. En zodoende had ik toch nog iets. De naam is Beun. Beun, Beun de Beun huis. Ik werk echt niet langer voor een baas. De naam is Beun. Nee, dat doe ik echt niet meer, ook al noemen ze mij dan een dwa.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 de naam is Beun, Buin, Buin Bein de Buinhaas. Ik werk echt niet langer voor een baas. De naam is Buin. Buin, Buin de Buinhaas. Nee, dat doe ik echt niet meer. Ook al noemen ze mij dan een dwaas.